Van met het NOS-journaal. Voor de vijfde avond op rij zijn er in Servië rellen geweest tegen de overheid. In de hoofdstad Belgrado vochten mensen met de politie. Demonstranten beschuldigen de regering van president Vucic van corruptie. In de stad Valjevo werd een kantoor van Vucic-partij in brand gestoken. Eerder deze week werd ook een partijkantoor in Novi Sad geplunderd. President Vucic waarschuwde eerder dat er hard zal worden opgetreden tegen relschoppers. Demissionair premier Schoof sluit vandaag aan bij een overleg van Europese bondgenoten van Oekraïne. Daar wordt gepraat over de ontmoeting van Poetin en Trump. Europa zou aan mogen schuiven bij een ontmoeting tussen Trump en Zelensky maandag. Maar volgens bronnen vrezen Europese leiders dat ze voor een voldongen feit worden geplaatst over de toekomst van Oekraïne. De orkaan Erin in de Cariben komt naar verwachting niet aan land. De orkaan is voorbij Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. Daar kan regenval nog wel tot overlast leiden. Erin trekt de komende dagen langs de Bahama's en de Amerikaanse oostkust. Een bezoekster van het Boerenrockfestival in Drenthe is licht gewond geraakt toen een confettikanon ontplofte. Het gebeurde volgens RTV Drenthe bij een optreden van stuk tv. Ze kreeg stukken plastic tegen haar been. Volgens de organisatie valt de verwonding mee. In Indonesië wordt 80 jaar onafhankelijkheid gevierd. In Jakarta is een herdenkingsceremonie begonnen met militaire parades. President Prabowo is daar ook bij aanwezig. Later vandaag staan er sportwedstrijden en feestelijke evenementen op het programma. Op 17 augustus 1945 verklaarde Indonesië zich onafhankelijk van Nederland... waarop Nederland een gewelddadige oorlog startte om de oud-kolonie terug te krijgen. Die strijd eindigde in 1949. Het weer: de ochtend begint met zon in het zuiden. Op andere plaatsen blijft het voornamelijk bewolkt. Lokaal is miser mogelijk. Bij matige noordenwind wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie.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 ZFM in de nacht.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 Al die dromen, al die al lang al de nacht. Is er nog een eigenheid, is die dromen, is die dromen, al die dromen, al die dromen, al die dromen,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 Nothing else, don't praise me. Can you be my one and only sunshine lady? Now, if, now, maybe. Hey, baby.